Maandag. Auteur Stanislav Lem. Wat geef je me nou, Mils? Alweer, Brecky. Die container zit toch al vol, Brecky? Hebben we geen plagio clowns? Nee. Ik heb 118 monsters geteld. Gemiddeld gewicht 400 gram. Totaal... Met de container mee 70 kilo. Klopt ook? Ja, 70 kilo hier, maar op aarde is dat zes maar zoveel. Hé, hey, waar komt die diabaas vandaan? Nee, die doe ik in die andere container. Die gaat niet dicht. IJssel dicht. Oh ja, die diabaas was van de laatste proefboring. Je hebt toen je boor gebroken, weet je nog? Ja. De laatste stenen, de laatste boor. <tie>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 Waarom mogen we hier eigenlijk geen bier drinken? Omdat Houston de laatste plaats in de wereld is waar de Puriteinse ethiek nog bestaat. Ook zwak alcoholische drank is een schadelijk voor de menselijke geest. <laughs> Zet de radio liever aan. Over tien seconden komt het gesprek met Houston, het laatste. Oké. Hallo, hier Houston. Hier Houston. Hoe jullie ja, mee, jongens? Ja, ja. Roger. Hier is mails op de maan. Goedenavond. <tie> Avond. Goddomme. Hoor ik jou niet zo veel? Ben je verkouden? Ik sprit je door met op de Prudget. Hé hey, Tom, boos hier. Op de maan is het koudheid. Ik ben helemaal niet verkouden. Er komt wel dat rotstof. Die proefmonsters, je weet wel. We zijn net klaar met het inpakken van de containers. De maan bestaat voor het grootste deel uit stof en strom. Dat jullie dat nog niet wisten... Prudget. 21 uur 27 in de schemeringsgordel. Zullen jullie uh, nieuws horen? Ik heb een band met de avond uitzending van de NBC uit Washington voor jullie. Hmm, nieuws? Als het goed nieuws is, willen we het wel horen. Grapje <laughs> <laughs> dat ben jij, zeg. Ik laat nou de band horen. En drie minuten voor de feding wensen we elkaar voor het laatste op rust, ja, goed? Roger. Of uh, Blob zou nog iets te zeggen moeten hebben? Nee, hoor, met mij is alles oké. Okay. Bedankt.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 Ommerkt ah. dat dan bijvoeging normaal? Ja, zet dat ding toch de af? De er. Oh, luister een maar in je 30, eentje. Ik ga een bad nemen. Je wil dat niet nog een 10, paar 10, minuten 7, uitstellen. 1570 10, 10, amperes. Nee, nou maar toch af. Nee, ik nou dan dan op. 10.000 was de te zijn met water en energie. Nou, het is toch een bad hoor. Je het eigenlijk tegen de computer. Je moet echt prikkelbaar Een bad is de beste tranquilizer die er bestaat. Titan, tat, Je spreekt naam de stationscomputer. Er volgt één belangrijke mededeling. Eén belangrijke mededeling buiten het gebruikelijke programma. Gevaar fase 1. Gevaarfase fase 1. Huh? Het voorschrift E van Emergency 107 treedt in werking. Wat zeg je nou? Wat voor gevaar? Wat is de er dan? De zuurstofdruk in de hoofdtank daalt met een gemiddelde snelheid van 9 tot 9,67 kg per vierkante centimeter per minuut. De zuurstof? De druk daalt. Voorschrift 1 e van Emergency 107 e wordt van kracht. Om 21 uur 40 bedroeg de zuurstofdruk in de hoogte 190 kilo per vierkante uh -huh. centimeter. Nu bedraagt hij 112 kilo per vierkante centimeter. 112? De zuurstof daalt? Klopt dat? Maander is er een lek. Waar?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 De druk in de reservetank bedraagt 89 kilo per vierkante centimeter. De zuurstofdruk in de hoofdtank daalt nog steeds. Het bedraagt nu 70 kilo per vierkante 70. centimeter. Maander, loopt de zuurstof zo snel weg? Hoe komt dat? Is de tank gesprongen? De versnelde druktaling in de hoofdtank wordt veroorzaakt door het pompen van zuurstof in de reservetank. De drukmetercontacten vertonen geen afwijking van de norm.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 Dat is weinig, dat is verdomd weinig. Maander, pomp er meer zuurstof in voor het allemaal verdwijnt. Haal zoveel mogelijk uit de hoofdtank. De reservetank is ingesteld op een maximumdruk van 85 kg per vierkante centimeter. Volgens voorschrift E van Emergency 107 heb ik de toegestane druk in de reservetank met 5 pond per vierkante centimeter overschreden om de zuurstofreserve tot een maximum op te voeren.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 Ja, de bijzet controleren alleen de bovenste delen van de tank en de leidingen. Daarom bestaat de in het averrijdprogramma afdeling 08 onder afdeling 12 paragraaf 04 de mogelijkheid dat het basispanser van de zuurstoftank gesprongen is op een plaats waar de tanken zijn betonnen onhulpsel in directe verbinding met de maanrotstaat. De kans dat het basispanser van de zuurstoftank springt wordt door het averrijdprogramma in paragraaf 05 op 1 op 400 miljard geschat. Ik geef informatie in het kader van de reddingsinstructie tijdwoordschrift E van Emergency 107. De druk van de zuurstof in de hoofdtank daalt nu langzamer omdat de zuurstof onder zijn eigen dalende de druk ontwijkt. De druk bedraagt op dit ogenblik 28 verlooppomp per centimeter. Dat is een reddingsinstructie het lijkt meer op een overlijdensadvertentie. Maander, kan de druk in de reservetank niet verhoogd worden?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 De zuurstof loopt weg. Wat zeg je nou? Alle zuurstof is uit de tank gelopen. Alle zuurstof? Wat, wat, wat is dat nou weer voor We onzin? Ik vind het niet. Luister dan maar. Hier spreekt me aan de stationscomputer reddingsinstructie bij voorschrift 1 e van die emergency 105. Op het station is de hoogste alarmfase afgekondigd. De druk van de zuurstof in de hoofdtank bedraagt op dit ogenblik 8 cm. per vierkante centimeter. 8 ja. De druk in de, de, de hoofdtank gaat nog steeds maar langzamer. Volgens de manometer is de hoofdanklek. De plaats waar het lek zich bevindt kan wegens ontoereikende informaties niet worden vastgesteld. Waarschijnlijk is de tank aan de basis gesprongen. Het aanverrijdprogramma schat de kans van een dergelijk ongeval op 1 op de 400 miljard. In het kader van voorschrift E van Emergency 107 gx voor de reddingsinstructie wordt voortgezet de standen van de e 1 het deze duizend van de weet dit dat we zo'n geen enkele over de klep in afwijking ja. van praat, de norm hebben. Vooruit. zit daar gaan kletsen, Raffo. We moeten bespreken wat we moeten doen. Deze is afwijking van de norm. Ik, ik heb mijn hersens er nog niet bij. Maar, maar geen zuurstof meer in de hoofd, denk ik. En wel aan de reserve, denk ik. Ja. Volgens de computer is er zuurstof voor. 140 uur. 140 uur. 140.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 De zuurstof in de reservetank is voldoende voor 140 uur voor twee personen bij minimaal verbruik en maximale spaarzaamheid okay, en voor 280 uur voor één persoon. Ik vervolg de wettingsinstructie volgens voorschrift e van emergency 107. Daar het menselijke organisme in rusttoestand de minste zuurstofverbruik wordt alle op een station aanwezige personen aangeraden. Onmiddellijk op de rug te gaan liggen, de spieren te ontspannen.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 Blijkbaar zit er een lek in het basispanzer. Materiaalmoeheid of... Ja, het doet er ook helemaal niks meer toe. Nou ja, laten we maar gaan liggen. Op de rug. Spieren ontspannen. Spieren ontspannen, maar waarom? Zelfs al zijn we nog zo spaarzaam. wij mogen al zuurstof voor 140 uur... en die raket komt 50 uur later. Nou, wacht eens, in plaats van te stikken kunnen... We, hè, terwijl op onze rug aan aangename dingen liggen te denken... kunnen we beter een uitweg proberen. We kunnen pro praten. Maar trek eerst iets aan. Ach, wat? Ach ja, natuurlijk. <laughs>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 de druk van de zuurstof in de hoofdtank is onder de 4 kilo pond per vierkante millimeter gedaald. Dat is deze druk niet voldoende is om het station te voeden, schakel ik op de reservetank over. Is nu al. Ja. Ik vervolg de reddingsinstructie van Spoor 15 van Emergency is 107. Zolang de hoogste alarmfase van kracht is, wordt het tot zich nemen van voedsel afgeraden. Ook dat Dit geldt voor al voor eiwit met een hoog aantal calorieën. Daar dus tot wisseling eerder wordt versneld. Het geen gevaar gaat met een verhoogd gebruik van huurtof. Waarom heb je die computer afgezet, Blob? Zeg, luister. Luister, we moeten contact opnemen met Houston. Ze moeten die Dan, raket eerder sturen. Je vergeet dat we geen contact kunnen opnemen. Tommer, Maandag. Wanneer hebben we weer contact met Houston? Hier aan maandert de stationscomputer. Het station bevindt zich nu in de schaduw onder de maanhorizon ten gevolge van de vibratiebeweging. Het ontbreken van radiocontact zal vanaf nu 147 uur duren. Ja. Ik vervolg de reddingsinstructie volgens voorschrift E van e Dat is 7 uur te veel. En bovendien is er dan toch al...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 slikken ze allebei tegelijk door, op commando, oké? Okay? Wat een vreemd geloemde goed als je het per se wilt. Eén, twee, drie. Je hebt het niet doorgeslikt. Ja, omdat jij niet hebt doorgeslikt. Nee, ik vertrouw jou voor geen cent. Dan kan ik jou wel helemaal niet. Waarom niet? Omdat je schijnheilig bent. Je bent ostentatief gaan liggen om maar goed te laten zien dat jij aan de voorschriften houdt, maar ik niet.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 Nou, zeg, als je zo doorgaat, als jij aan mijn goede wil appalleert... en tegelijk zulke smerige streken uithaalt, dan sluit ik mijn in mijn cabine op. Begrepen? Ja, ja. Heel goed. Jij bent een gek van me maken. Ja, ja, nog gek. Een paranoïde gek. Maar dat zal je niet lukken. Ja, maar waarom zou ik van jou nou een gek willen maken? Wat heb ik daar aan? weet je wat? een goed. Nee, dat weet ik niet. En zelfs als we aannemen dat jij je gedraagt alsof je ontoerekenbaar ik bent... Ik gedraag mij volkomen normaal. En dat wil zeggen...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 Beloot. Ik heb een dollar in mijn zak. He? Kop voor mij. Munt voor jou. Kop voor jou, munt voor mij. En als die gevallen is, zeggen we allebei welke kant boven ligt. En wie boven ligt, wint. Akkoord? Akkoord. Die verliest in vergif. Goed. Goed, ik gooi.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 Tiende woord. Ja, goed. Goed. Nou, waar wachten we nog op? We hebben al meer dan genoeg zuurstof verspild. Klaar? Dan ja. zet ik nu de computer aan. 1, 2, 3, 3 4, 3, 5, 6, 7, 8. 8 9 10. 10. 10. 10 10 10 10 De zon even 1 was het tiende woord 1 hey, telt niet Dat is geen woord 1 10 De woord was be 2 1 nee. nee. nee. even. Even. Even. Even. Ik heb geloofd Oh wat gemeen Nee dat zou je niet lukken De voorwaarden zijn vastgesteld En op de nee. band opgenomen Er was geen sprake van uitzonderingen 1 hey, is nee. een woord Ik heb nee, gewonnen nee, nee, nee dat klopt niet Blop Ik heb ja. gewonnen Maar de Sian Kali haal alweer Vooruit schiet Maar zelfs zeg he, Alom het had genoeg Blop ik ga toch niet vechten! je Laat me los! Los! Wil Oh, toch ik! dat mensen doen! doe dat!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 Piet Ekel, Hans Hoekman, Frans Kokshoorn en Gees Linnenbank. Vertaling mevrouw Wielek Berg, regie Leon Povel.